7 uur Martijn van Beek met het NOS Journaal. Drie oud VVD-leiders vinden dat het kabinet niet extra moet bezuinigen om aan de regels van Europa te voldoen. Ed Nijpels, Hans Wiegel en Frits Bolkenstein zeggen dat vanavond in Nieuwsuur van Europa mag het begrotingstekort niet hoger zijn dan 3%. Wiegel vindt dat de economie niet moet worden kapot bezuinigd. Bolkenstein is onder de indruk van het verhaal van het Centraal Planbureau dat waarschuwt voor de gevolgen van te veel bezuinigingen. Bolkestein vindt verder dat premier Rutte na deze periode moet stoppen als premier. Bolkestein is bang dat er bij Rutte metaalmoeheid ontstaat. Als ik hem was zou ik deze periode afmaken... en dan zou ik daarna commissaris in Brussel worden, aldus Bolkestein. In de Keniaanse hoofdstad Nairobi zijn rellen ontstaan... tussen aanhangers van premier Odinga en de politie. Agenten zouden het vuur hebben geopend op betogers.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 Oud-ETA-leider Javier López Peña is overleden. Hij was tot zijn arrestatie in 2008 de politieke en militaire leider... van de Baskische afscheidingsbeweging. López Peña, die ook wel Thierry werd genoemd... geldt als het brein achter de aanslag op de luchthaven Barajas bij Madrid... eind 2006, waarbij twee doden vielen. Die aanslag betekende het einde van de onderhandelingen... tussen de ETA en de Spaanse regering. Anderhalf jaar later werd López Peña aangehouden in Frankrijk... waar hij sindsdien vast zat. Javier Lopez Peña overleed aan de gevolgen van een beroerte. Hij was 54. Het weer vanavond en vannacht in het noorden... nog een kleine kans op een sneeuwbuitje. Verder droog, kans op nevel en het vrieslicht. Morgen overdag in het oosten nog een sneeuwbuitje. Verder geregeld zon en koud. Dit was het NOS-journaal. Oh, wat is dat lang geleden dat ik aan zee was. Fantastisch, toch?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 Langs de lijn met Roland Boot. Goedenavond en welkom bij aflevering 10.368. Er wordt weer gewoon nationaal gevoetbald. Twente Nak is de eerste wedstrijd van de 28e ronde. Jawel, we hebben er nog maar 7 te spelen in deze competitie. Twente Nak en Andy Haaltkamp is erbij. 0-0 de stand. Na 18,5 minuten spelen nu een voorzet. Vanaf de linkerkant voor FC Twente. Twente dat sterker is. Borobel komt in eerste instantie niet aan. Is het Schadli die een aardige beweging probeert uh, te doen om zich vrij te spelen. Lukt in eerste instantie ook niet. Maar dan is het Schilder met een strakke voorzet. Goede bal voor. Kees Luijs die de bal met veel moeite over de zijlijn werkt. Twente sterker dan uh, Nac Breda. Nak 11 op de ranglijst. Doet het goed na de winterstop. Uh, nou ja, winterstop. De, de winter die, uh, is nog steeds flink bezig. Uh, ja, het is uh, sneeuwstorm onderweg hier naartoe. Uh, en de nummer 5 FC Twente speelt eigenlijk, uh, ja, zoals ze het al uh, weken doen, een laag tempo. Wel een uh, paar mogelijkheden en zelfs kleine kansen, maar toch niet echt uh, heel goed. Wel fijn dat Chagli er weer bij is, want dat uh, scheelt heel veel in het team van Alfred Schreuder. Balbezit voor Hooy, Die wordt neergelegd en krijgt de vrije trap mee... van Ed Jansen, de scheidsrechter van vanavond. En ik zei het al, het is koud hier in Enschede. Het publiek is ook niet massaal opkomen. Dagen, toch wel wat lege plekken op de tribunes. Balbezit voor NAK, dat twee keer gevaarlijk is geweest via een uh, countertje, uh, maar voor de rest uh, weinig heeft kunnen doen richting het doel van Michailov. En dus na een kleine 20 minuten spelen bij de wedstrijd FC Twente, Nac nou Breda, nog altijd 0-0. Om kwart voor acht is er in Tilburg Willem 2 Groningen en in Utrecht Utrecht tegen VVV. Er is uh, de topper van vanavond om kwart voor negen in Friesland, Heerenveen tegen Feyenoord. En er is uh, ook nog voetbal in Duitsland, waar u op de hoogte van Bayern München tegen HAA HSV. En vanavond wordt de volleybalkampioen. Nederland bekend. Hij heet of landsteden of Lee en dat wordt allemaal uitgemaakt in een duel om 8 uur in Zwolle. Langs de lijn zaterdagavond. We zijn er tot 11 uur met sport en ook muziek natuurlijk. Ja. laf heet het nummer en de groep heet Outfield en die houdt ja, mooie naam. Dan uh, moet je echt een denk denken ook met dit weer. Het is 0-0. Uh, <laughs> het is een gooien. gooien. Ja, volgende week begint de competitie volgens mij. In ieder geval dit weekend in de Major League. Maar daar kijken we er vooralsnog niet naar. Het is nu FC Twente, nak Breda, 0-0 de stand. Na 24 minuten spelen. En het tempo ligt zo laag. En Nak Breda doet dat wel slim. Die laat hem met name Douglas heel vaak de bal opbrengen. En Douglas, die zie ik alleen maar bezig met zijn rechterhand. Naar beneden zo van rust te gaan, rust te gaan. En zo bouwt hij ook op. Hij heeft nu de bal... En dan uh, probeert hij uh, te pasen. Dat lukt nu in dit geval goed naar Chatti Chatti bal naar buiten naar Breukers. Breukers gaat er langs, wordt vastgehouden. En dan uh, krijgt FC Twente een vrije trap mee. Ik zei het al, tempo ligt laag. Twente veel beter dan NAC Breda. Omdat NAC uh, echt alleen nog maar vrouwen en kinderen tot nu toe eerst heeft gehad. Met ballen die uh, uh, in het strafsopgebied komen. Maar nu was het Elsan Hooy die een overtreding maakte. En de vrije trap vanaf de rechterkant gaat Tadic zich daarvoor melden. Jawel, die uh, kan dat uh, heel aardig, uh, zo'n balletje, voor het uh, doel gooien. En uh, kijken of Bulekin, die weer de voorkeur heeft in de spits... voor Castaños er iets uh, fatsoenlijks mee kan. Of Douglas, die uh, ook daar voorin staat. De vrije trap met het uh, linkerbeen gaat uh, komen. Kijken of het iets gaat opleveren na 25 minuten spelen. Bal laag, veel te laag, kan makkelijk weggekopt worden... Door Kees Luik. Ze wordt dan weer opgevangen door, uh, uh, door FC Twente. En dan gaat Twente weer in de aanval. Via de linkerkant, via Schilder. Die eventjes geblesseerd is geweest, maar weer kan spelen. En die houdt dan de bal weer veel te lang bij zich. Luister naar het publiek. Terecht, die gaan fluiten. Want ja, je hebt alle mogelijkheden om de bal naar voren te spelen. En wat doet Schilder? Die houdt hem bij zich. En vanaf eigen helft speelt hij de bal helemaal terug naar Michailov. Het is toch wel simpel. Automatisch voor het team van FC Twente. De manier waarop ze al het hele seizoen voetballen. Er zit zo weinig ja, leuke gedachten achter. Braafheid, ook een slechte bal. Speelt centraal achterin. Omdat beide ploegen nogal wat last hebben van blessures. Bjellan, Bengtson is er niet bij. Rosales is er niet bij. Lanzaat niet bij FC Twente. Allemaal geblesseerd. En Schalk, Hadouier en Leurling zijn er niet bij aan de kant van Nouk Breda. Ook vanwege blessures. Goede opening aan de rechterkant voor FC Twente. Maar dan uh, is er meteen weer uh, bal bij je houden. Nu uh, is het uh, Brahma die de bal even breed geeft op Ver. Ver die denkt wel naar voren. Net als Chatli. Maar Chatli krijgt de bal niet onder controle. En dan kan Nak Breda eruit gaan met Verbeek. Verbeek bal naar voren. Maar verder dan de middenlijn is Nak zo'n beetje nog niet geweest. Op twee uitvalletjes na. En dat uh, zegt ook iets over het spel van Nak Breda van, uh, van wat Schilder. Speelt de bal weer heel gevaarlijk terug. Dat moet toch een keer misgaan. Als je constant die ballen maar terug speelt. En dan ook gevaarlijk. Nu gaat de bal Eindelijk naar voren. Breukers aan de rechterkant. Komt opstomen. Gaat de bal naar buiten brengen naar Hulsje. Hulsje. Tim Hulsje. jongeling, trekt naar binnen. Goede bal. Maar dan iets te hard voor Ver. En dan lijkt hem een hensbal, maar wordt niet gegeven. En dan kan Nouk Breda er eindelijk weer eens uitgaan. Maar Hooi wordt meteen van de bal afgelopen. En dan kan Twente weer overnemen. Het is niet goed. Het is wel aardig af en toe om te zien omdat er wat mogelijkheden komen in het strafschopgebied van Nak Breda. Maar dan ben ik wel heel positief. Want eigenlijk heb ik nog geen kans gezien. Geen echte kans. Er staat het dan ook terecht. 0-0 bij FC Twente. Nak Breda. Ach, en dat het sneeuwt en nog een beetje koud is. Dus dat is logisch, want het is pas 31 maart. Het is nog wintertijd zelfs. En toch had er een club in Duitsland al kampioen kunnen worden. Vandaag had kunnen worden, want dan had uh, wel Dortmund moeten verliezen. En Dortmund won eerder vanmiddag tegen Stuttgart met 2-1. En daardoor uh, ja, is er wel veel publiek ongetwijfeld uh, bij, het, uh, bij uh, Bayern tegen HSV. Maar uh, ja, het gaat alleen nog om de uitslag, Is het van de Maanden? Ja, dat is ook zo. Maar Bayern maakte er wel een heerlijk avondje van. Inderdaad, de Allianz Arena stijf uitverkocht met 71.000 toeschouwers. De wedstrijd tegen HSV uit Hamburg. Tussenstand na 40 minuten. Luistert u goed. 4-0. Bayern speelt werkelijk fantastisch voetbal. Doelpunten gezien al heel vroeg van Shakiri in de vijfde minuut. Schweinsteiger met een kopbal in de achttiende minuut. Pizarro maakte er 3-0 van. En vervolgens Arjen Robben in de basis inderdaad bij Bayern. Zojuist 4-0. Goede combinatie met Pizarro. Balletje in de korte hoek en Bayern dendert werkelijk over Hamburg heen. Natuurlijk had die enorme aanhang van Bayern vanavond graag feest willen vieren. Al was het alleen al omdat de laatste zes titels werden behaald door Bayern München buiten München. En vanavond gaat dat dus ook niet lukken. Volgende week in de uitwedstrijd tegen Eintracht Frankfurt. Dan waarschijnlijk wel Eintracht Frankfurt de nummer vier in de Bundesliga. Dan zal de 23ste titel van Bayern waarschijnlijk een feit zijn. We zitten in de slotfase van de eerste helft en Hamburg... Uh, HSV is dus gewoon een speelbal van een fantastisch spelend Bayern München. Dit is eigenlijk een opwarmetje voor de wedstrijd van komende dinsdag nu geworden. Dinsdag heel erg belangrijk voor Bayern München als het thuis speelt. In de kwartfinales tegen Juventus voor de Champions League. En verder is Bayern natuurlijk ook nog in de race om de nationale beker van Duitsland te winnen. Het zouden drie prijzen kunnen gaan worden voor een superieur Bayern München dit seizoen. Elf doelpunten pas tegengekregen in de Bundesliga. Het is uh, ongelooflijk de cijfers van Bayern dit seizoen. Vier doelpunten dus tot nu toe. En er komen misschien in de tweede helft nog wel een paar bij in deze wedstrijd tussen Bayern en Haasvouw. De rest van de uitslagen in de Bundesliga. Stuttgart Borussia Dortmund dus 1-2. Schalke Hoffenheim 3-0. Freiburg Borussia Mönchengladbach 2-0. Mainz tegen Werder Bremen 1-1. Augsburg Hannover 96-0-2. En Fortuna Düsseldorf bij Leverkusen 1-4. Aan kop gaat München met 69 uit 26. De andere ploegen hebben 27 wedstrijden gespeeld. Dortmund heeft 52 punten. 17 minder dan München. En dat kunnen er dus 20 worden. Leverkusen heeft 48 punten. En Schalke 0-4 is vierde met 2. 43 punten. En dan gaan we naar... Engeland, Sunderland, Manchester United 0-1, een van richting veranderd schot van Van Persie zorgde voor de enige goal. Arsenal, Reading 4-1, West Ham United, West Bromwich Albion 3-1, Manchester City, Newcastle United 4-0, Southampton tegen Chelsea 2-1, Swansea City, Tottenham 1-2 en Wigan Athletic won van Norwich City 1-0. Om half zeven is Everton tegen Stoke begonnen en het is daar 1-0. Manchester United gaat met 77 uit 30 aan kop en ook die voorsprong. De nummer 2 is groot, 15 punten. Want Manchester City heeft er 62 uit 30. De derde plaats daar is voor Tottenham 47, 57 uit 31. Maar dat scheelt dus al 20 punten met Manchester United. En dan gaan we naar Italië. Daar werd ook gespeeld vanwege Pasen, eh, op paas, zaterdag. Inter tegen Juventus, 1-2. Lazio tegen Catania, 2-1. Cagliari, Fiorentina, 2-1. Atalanta en Sampdoria kwamen niet te doelpunten, 0-0. Palermo, AS Roma, 2-0. General siena 2-2, Parma-Pescara 3-0 en Udinese tegen Bologna 0-0. Om half zeven begonnen, Kievo tegen AC Milan 0-1. Juventus gaat de kop met 68 uit 30. Het verschil met Napoli is 12 punten. Napoli heeft er 56, maar dan uit 29. Want vanavond staat Torino tegen Napoli nog op het programma. AC Milan is derde, 54 uit 29. Dat zijn er dus 14 minder dan uh, Juventus. Maar Milan heeft ook nog een wedstrijd te goed. En Fiorentina is vierde met 51 uit 30. When you were alone in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 In de city, Wouter Hamel. Twente Nak nog steeds zo boeiend, Andy? Jongen, jongen, wat is het matig. Zegt het. Uh en ik heb met verbazing al een paar keer zitten kijken naar Douglas, de centrale verdediger van FC Twente, ooit Nederlander geworden, omdat hij eh, misschien wel voor oranje kon uitkomen nou, zoals hij in de vorm zoals hij nu speelt, eh, zal hij eh, hooguit Luxemburger moeten worden om ooit nog een in Interland te gaan spelen hij heeft nu weer balbezit, want hij werd bijvoorbeeld heel simpel van de bal afgelopen en toen werd het nog gevaarlijk ook, toen Seuntjes de spits van Nauk Breda het hem heel, beetje, heel klein beetje moeilijk maakte, en eh, dat leverde Verder geen kans, grote kans op. Maar toch, het zei genoeg. Nu Schilder met de bal. Brengt de bal voor. En dan wordt de bal door Bulekin aangeraakt. En uh, ja, daar is alles mee gezet, Want de bal verdwijnt in de tribune. Achter het doel van de toch niet echt in gevaar geweest zijnde Jellet en Rouwelaar. Tot nu toe 35 minuten gespeeld. 0-0 de stand. Uh, we krijgen op het uh, scherm een beeld van Danny Landzaat. Zijn contract wordt niet verlengd. De FC Twente is alweer een tijdje geblesseerd. En het ziet er naar uit dat zijn uh, mooie, uh, mooie carrière toch wel uh, zo'n beetje aan het einde lopen is. Uh, hij zit op de tribune en kijkt toe naar een heel laag tempo van natuurlijk beide ploegen. Maar met name ook FC Twente dat hier het spel moet maken en dat uh, niet doet. Nu een overtreding gemaakt door Hoy op uh, Ver. En dus mag FC Twente na 35 minuten spelen een vrije trap nemen. Doet Schilder, doet het weer breed naar Douglas. Douglas, nou, die houdt dan de bal weer lang bij zich. En die gaat om een sukkeldrafje met de bal aan de voet naar voren. Speelt de bal dan breed naar Braafheid. Ook zo'n speler een hele matige paas weer. De jongen heeft er ook in het Nederlands elftal gespeeld. Maar is geen schim van wat het ooit was toen hij bijvoorbeeld naar Bayern München ging. Nu een wel een goede aanval omdat Chatty de bal heeft. En Chatty is wel gevaarlijk. Chatty, Chatty nog altijd tussen twee man. Brengt de bal voor het doel? Nee, lukt niet. En kan hij de bal? ...bij zich houden. Jawel, want de afstuitende bal komt weer voor zijn voeten. Speelt hij hem terug op Schilder. Schilder terug naar Chud. Die Is niet lekker aangespeeld. En dan gaat de bal over de zijlijn. Ja, en dan mag FC Twente gooien. Doet dat uh, via de linksback schilder. Schilder kijkt. Ja, het duurt weer lang. Want niemand loopt vrij. Dan de bal maar naar voren. Naar hem. En die krijgt hem uh, zwaar onder controle. En die komt er langs. Maar dan is het Jellet en Rouwelaar Die uit zijn doel komt en de bal oppakt. En hem uh, zo dadelijk weer aan iemand mee zal geven. Dat zal heel langzaam zijn. Want één ding is duidelijk. Nak is uit op een puntje hier. En uh, of dat nou 0-0 of 5-5 is. Dat uh, maakt ze niet uit. Nou, 5-5, dat durf ik wel te verklappen. <laughs> dat uh, wordt het absoluut niet vanavond. Want we zitten nu in de 37e minuut van de eerste helft. Het staat nog altijd 0-0 bij FC Twente, nagbreda In Duitsland is het bij Bayern tegen HSV rust. De ruststand 5-0. En is Harlem van Arisa Franklin. Ik hoor gefluit. Dat komt uit Twente. Andy. Ja, hoe is het mogelijk hè? Met zo'n tempo en een 0-0 stand. En na 40 minuten nog heel weinig gebeurt in de wedstrijd. Als Twente wel heel veel balbezit heeft. Ik denk dat het 70-30 is zo'n beetje. En Chatti de bal heeft. Speelt hem ook Tadiens. Twee uh, uh, ja, bijna smaakmakers van dit team. Zou het in ieder geval moeten zijn. De voorzet komt net niet aan bij Hulsje. Komt de bal bij de cornervlag terecht, waar hooi de bal weer blind naar voren rost. De bal komt dan half bij Seuntjes terecht. En die speelt de bal over de zijlijn, 0-0 dus, na 41 minuten spelen. Een doelpuntje zou erg leuk zijn om... Uh, jongen, jongen. dan zeg ik dat ja als je een doelpunt wil maken... dan moet je de bal van de ene kleur naar dezelfde kleur bij de andere uh, uh, neerleggen. En dan een inborp die op de voet van uh, Brahma terechtkomt. En iemand die echt een meter naast hem staat, dan speelt hij de bal langs. Over de zijlijn. Ja, dan wordt het echt een, een zeer treurige avond. Bij FC Twente tegen NAC Breda. Nog 3,5 minuut tot de rust. De inworp voor NAC Breda gaat naar Goedelje. Goedelje even terug. En dan kan Van der Weg de bal naar voren spelen. Ja, doet dat nogal hard. Maar de bal komt wel terecht bij een medespeler, Jordi Buis. Buis naar Hooi. Hooi weer even terug naar Van der Weg. En zo zijn we weer helemaal bij het beginpunt, wat heet. De bal gaat zelfs terug naar Jelle ten Rouwelaar. En die speelt hem even naar Kees Keesluijs Kees Luijks. Uh, nog weinig uh, van gezien. Een bal hard naar voren trappen. Dan komt de bal toch bij een medespeler, bij Verbeek. Maar die raakt de bal kwijt. En dan kan het snel gaan. Als Buleki niet staat op te letten en de bal zo mee kan nemen... waren het niet, dat hij niet naar de bal keek. En dan kan zo heel simpel Bottegui ertussen zitten. En is het uh, weer naar Breda in balbezit wel... Zo'n beetje in de middencirkel gaat de bal naar de rechterkant. Slechte bal, zeg. Slechte bal. En nu kan er wat gebeuren als Tadic de bal op Chatli speelt. Chatli aan de linkerkant met Luuk tegenover zich. Leuk uh, gevecht tussen die twee. Als uh, Chatli de bal naar binnen trekt en naar ver geeft, ver naar Tadic. De drie uh, betere voetballers bij FC Twente gaat de bal weer naar Chatli. Het is niet voor niets dat het uh, driehoekje Chatli ver... Uh, uh, uh, Tadic uh, steeds gezocht wordt. Nu is het uh, Schilder die de bal naar Tadic brengt. Tadic aan de linkerkant moet met rechts een voorzet geven. Doet dat richting tweede paal. bal wordt weggekopt door op Rottingin. Opgevangen door Brama. Die komt hem naar Bulekin. Bulekin naar buiten, naar Hulsjer. Nog wel in het Loopt er nu uit. En dan gaat hij naar de achterlijn Hulsjer. Maar uh, via een verdediger gaat de bal over de achterlijn. En gaan we in de 43ste, 44e minuut van de wedstrijd... een uh, corner krijgen aan de rechterkant. Het is de vierde corner in deze wedstrijd voor FC Twente. Vooralsnog niets opgeleverd maar het is uh, zo'n uh, ja, zo plek uh, waar Hülscher het nu overlaat trouwens aan Tadic de hoekschop. Omdat Hülscher een beetje met het rechterbeen trekt en uh, de bal niet goed voor het doel kan uh, gaan geven vanaf de hoekschop. Maar zo'n moment, zo'n stilstaand moment uh, kan eventueel iets opleveren. Als Douglas voorin staat uh, om uh, te koppen en Bulekin kan natuurlijk ook koppen. Dan komt die bal van Tadic richting tweede paal. En daar is Ver in de lucht en daar is de braafheid. Die kopt hem in het zijnet. Hij kon hem vrij inkoppen, maar kopt hem in het zijnet. En dit is eigenlijk de beste kans in de hele wedstrijd. Een beetje rechts van het doel als het Rouwelaar met ver in aanraking komt. En Braafheid de bal via de buitenkant van de paal in het zijnet kopt. En dat was de beste mogelijkheid in de eerste helft tot nu toe. Voor welke ploeg dan ook. Het was Braafheid die het laatst kopte. Nu balbezit voor Nouk Breda. De laatste minuut gaat in van de eerste helft met Bottingin die de bal breed geeft op Luiks. Luiks heel rustig bal aan de voeten, 10 meter van hem vandaan, geen speler, houdt de bal bezig, speelt hem dan naar Jansen, krijgt hem weer terug Luiks, Luiks terug naar Terrouelaar. ja, voor een wedstrijd zijn natuurlijk ook twee ploegen nodig. Nak doet er helemaal niets aan, probeert amper aan te vallen, nu dan een lange bal naar voren wordt opgevangen door Douglas, maar zijn kombel is niet goed is het toch ver die de bal vanaf de middencirkel terugspeelt speelt op Michailov, die moet de bal dan snel naar voren trappen, doet dat niet goed en kan van Godelje. de bal richting Hooi koppen Maar ook Hooi komt niet aan de bal. Is het Douglas die de bal speelt. Maar die speelt hem in de voeten van Gillissen. Gillissen naar Goedelje. Godelje, bal te ver voor zich uit. Overname door FC Twente. Ik denk dat aan het verslag te horen is hoe zwak deze wedstrijd is. Want ook deze bal wordt weer slecht gepaast. Nu door Hulscher En dan kan Hooi aan de linkerkant weg. Hij heeft wat ruimte, de snelle Hooi. Kijken of hij ook een bal aardig voor kan geven. Hele slechte paas. Zomaar veel te ver bij een medespeler vandaan. In de handen handen van keeper Michailov. En dan maakt Ed Jansen er gelukkig een eind aan. Ik hoop dat de koffie beter is. Maar er is niet zoveel voor nodig dan de eerste helft van FC Twente NAC 0-0. I know out, in his hands.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 Yeah, we got holes in our lives. We we've got kijken bij holes. We've Ik holes. But we gemeld We het vlak voor hebben holes. We gaan even kijken bij Bayern HSV. Ik heb al gemeld, Richard, dat het vlak voor rust nog ja, hoe mooi was het geweest hè? vanavond voor die enorme aanhang van Bayern München... als het uh, vanavond kampioen had uh, kunnen worden. Ja, het had natuurlijk... Gewoon gebeurt als Lewandowski namens Borussia Dortmund niet de winnende goal had gemaakt vanmiddag in die wedstrijd tegen Stuttgart. Dan was de 23ste titel in de clubhistorie van Bayern München een feit geweest. Wat maken ze er een geweldige show van, van vanavond voor het eigen publiek. Vijf doelpunten al gezien. Twee keer Pizarro, eenmaal ook Robben en aan de andere kant bij HSV in de basis Bruma en... Rafael van der Vaart, de twee Nederlanders. Maar zij lopen eigenlijk de hele wedstrijd al vooral achter de bal aan. Het is Bayern München dat domineert. En Bayern München dat volgende week ongetwijfeld in die uitwedstrijd... bij Eintracht Frankfurt om half vier. Volgende week zaterdag het kampioenschap alsnog binnensleept. Het speelt heel aantrekkelijk voetbal in de Allianz Arena. Twee minuten zijn we bezig in de tweede helft. En de tussenstand is 5 tegen 0. Na Bloemendaal heeft ook Amsterdam de kwartfinales van de Euro-Hockey League gehaald. Bloemendaal won vanochtend ruim van het Spaanse club De Campo. Het werd 6-1. Amsterdam had het een stuk moeilijker tegen een andere Spaanse club, Atletiek Terrassa. Het werd 2-1. De winnende treffer was van good old Take Takema. Tim Steens vroeg aan de spits Billy Bakker om een reactie. Ja, uh, ja tevreden, laat ik het zo zeggen. Uh, eerst 20 minuten spelen we goed. Uh, eigenlijk hadden we er nog 2-3-0 uh, voor moeten staan, naar mijn mening. Ja, dat doen we niet. 1-0 en uh, kom een beetje ongelukkig 1-1. En uh, op dat moment zakken we een beetje weg. Een beetje zonde vind ik eigenlijk. En uh, maken we het onszelf eigenlijk onnodig lastig. Uh, uiteindelijk hebben we genoeg kwaliteit om de 2 1 binnen te halen in het vierde kwart. Maar uh, ja, het was, uh, met, met vlagen was het onnodig, onnodig, uh, onnodig risico. en uh, We hadden het eerder kunnen killen, laat ik het zo zeggen. Die 1-1 was een rare goal. Het leek wel een eigen goal van Nicky Luijs. Ja, ik weet niet precies hoe die ging, maar het, was, het viel een beetje ongelukkig. De bal werd in de cirkel geslagen en werd volgens mij ergens getoucheerd en hij uh, lag er in één keer in. Dus uh, ik weet niet of het een eigen goal was of dat hij er binnen werd getipt. Maar uh, ja, dan, dan staat het 1-1. Maakt niet uit hoe hij erin zit, maar dan staat het 1-1 en dan sta je weer gelijk. En dan, dan moet je weer aan de bak. Wat zei Taco in de rust? Taco van jullie coach? Uh, ja, Dat we moeten geloven in onze eigen kwaliteiten. Het was redelijk, uh, redelijk rustig in de rust. Uh, iedereen was een beetje stil en stond een beetje te kijken: van ja, waarom, waarom zijn we allemaal zo stil? En, uh, daar is eigenlijk helemaal nergens voor nodig. Uh, en in de tweede helft starten we redelijk. En uh, we pakken het goed op de rapen. Op het moment dat het moet, pakken we het goed op. En uh, we trekken de wedstrijd binnen. En, uh, dus we mogen tevreden zijn. Ja, wel lekker dat je dan uh, Taken Taken hem achterhand hebt voor die corner. Ja, ja, Taken die heeft natuurlijk nog steeds uh, schitterende corner, laat ik het zo zeggen. En uh, hij gooit hem gewoon niet eens zo hard binnen, maar gewoon puur op, uh, op ervaring met een mooie schijn. De keeper leunt de verkeerde kant op en hij gooit hem in de, de rechterbovenhoek bijna. Dus uh, ja, dat is een mooie corner. Dit was een uh, speciale wedstrijd voor Santi Frijxa en Roc Oliva jullie ja. Spaanse internationals. Want dit is een oude club. Ja, nee natuurlijk. Ja, Santi die hockeyt nu al voor het seizoenen seizoen bij ons. En uh, ja, Roc die, uh, die is afgelopen seizoen bij ons gekomen. Die komen allebei uh, van Terrassa. Die zijn hart en nieren echt van, uh, komen uit, uh, uit, uit Catalonia. En uh, deze club dat doet wel wat met ze. En uh, dat is mooi om te zien. Uh, de eerste minuten waren ze toch al een beetje, <laughs> een beetje gespannen. Hadden toch al een beetje gevoel van oké. Okay, uh, ik speel net eigenlijk een beetje tegen mijn eigen club. Wel leuk moet ik zeggen. Maar op een gegeven moment waren ze los. En uh, uh, ja, op het moment dat werd gescoord, werd gescoord waren ze redelijk ingetogen. Maar het betekent veel voor ze. Dus vind ik mooi om te zien zijn de jongens die echt gecommitted uh, zijn naar hun eigen club. En uh, ja, dat is uh, een dubbel gevoel hadden ze denk ik vandaag. Maandag uh, tegen Berliner uh, H.C. Ja. Hoe kijk je daar tegenaan tegen die wedstrijd? Nee, ja, de, uh, Berliner dat is natuurlijk uh, een Duitse, uh, Duitse kampioen vorig jaar. Dat is een goede ploeg. Uh, mm. Heel degelijk. Het zal weer gewoon volle procent, 100% gefocust moeten zijn. En uh, ja, ik heb er zin in moet ik zeggen. Het is dus over 48 uur een wedstrijd, leuk, een eigen stadion te spelen. Want het stadion staat redelijk vol, ondanks dat het koud was. Dus uh, het wordt een mooie pot maandag. Phil Collins met Heat Wave. Bayern München HSV. Is er weer één bij Richard? Ja, en een geweldige goal. De derde al van Pizarro op aangeven van Arjen Robben. Prima actie aan de rechterkant van het veld. En dan legt de Nederlander de bal terug op de Peruvian, zoals je dat dan moet zeggen. En de derde goal van Pizarro is in feite in de 53ste minuut van de wedstrijd... Bayern München Hamburg SV 6 tegen 0. En dan ook te bedenken nog dat Joep Heinkes, de coach van Bayern München... heel veel. Topspelers rust geeft. Spaart voor die belangrijke wedstrijd van komende dinsdag tegen Juventus. Müller is er bijvoorbeeld niet bij. Ribéry krijgt rust. Manchukic speelt niet. Alaba speelt niet. Maar dan zijn er nog zoveel smaken over. Zoveel goede spelers die HSV helemaal scheeltikken vanavond in de Allianz Arena. 53 minuten ruim op de klok. En ik denk dat er nog wel meer goals bij komen. Het is een geweldige wedstrijd van de kant van Bayern München. Bas Tichelen zit daar in het stadion van FC Utrecht. Uh, VVV, ja, het staat voorlaatste, maar vijf punten voor de film 2. Dat moet veilig zijn. Maar Ton Lok, ook de trainer van VVV, denkt nog steeds dat ze na competitie kunnen ontlopen. Denk jij dat ook, Bas? Ja, dat zal nog wel lastig stad worden, want daarvoor moeten ze vier punten inlopen de andere kant op. Daar staat nu RKC als eerste op zeg maar, de veilige posities. Het kan. Zeker omdat VVV in de fase van een paar weken geleden bewezen heeft dat het ook punten kan pakken. De laatste drie wedstrijden gingen voor de ploeg verloren. Zonder dat er zelfs maar een goal werd gemaakt. Maar daarvoor staan er drie wedstrijden die ineens zeven punten opleverden. Met ineens ook een uitoverwinning waar niemand rekening mee had gehouden. Dus als de vorm daar is, kan het. Maar dan moet wel de vorm daar zijn. Voor Utrecht, ja, wat geldt er voor Utrecht eigenlijk? Dat ze maar zo goed mogelijk beslagen ten ijs moeten verschijnen op die play-offs. Want uh, plaats 4 halen lijkt uitgesloten. Zakken naar plaats 9 lijkt mij dat eerlijk gezegd ook. En Utrecht heeft een uh, elftal samengesteld vanavond. waarbij wat vaste waarden ontbreken. Van der Hoorn is geblesseerd na zijn uh, wedstrijden die hij speelde met Jong Oranje. Er was er maar één trouwens tegen Jong Israël. Die wordt vervangen door Herings achterin. De eerste basisplaats voor Herings. Orr die heeft uh, 74 uur in het vliegtuig gezeten omdat hij met Australië tegen Oman speelde. Dat uh, duurde allemaal even. Hij speelde geloof ik 10 minuten. Gaf wel nog een assist voor de gelijkmaker. Maar die heeft zo lang in het vliegtuig gezeten, is niet fit en wordt vervangen door Duplan. En uh, Moulenga is niet helemaal fris en die wordt vervangen door de Kogel. Zo zijn er bij Utrecht wel wat wijzigingen. Bij VVV is het er eigenlijk maar één. Seip is geschorst, speelt niet. Turk komt daardoor in het elftal omdat Ramstein, die normaal op het middenveld speelt, door Lini zakt en vandaag verdediger is. En dat tot grote afschuw van de heer Forstermans, die vermoedelijk gerekend had op een basisplaats. Die is ook nog jarig vandaag. En dus ook nog tegen de club die hem verhuurt aan VVV Utrecht. Maar het is hem niet gegeven. We gaan naar die andere wedstrijd die over een paar minuten begint. Willem 2 tegen FC Groningen. Willem 2. ja, het moet nog vijf punten inhalen op VVV. Dan kan het de laatste plaats nog ontlopen, maar dat lijkt een onmogelijke opgave. Groningen heeft 30 punten, maar dat zijn er maar vijf meer dan Roda... dat nog op de bedreigde plaatsen staat. En Groningen kan die drie punten in Tilburg dus goed gebruiken, Frank Willard? Ja, zeer zeker. En uh, we hebben te maken met de twee minst scoren. Het is echt alarm, geloof ik, in Tilburg, hè? Yeah. Ja, ja, dit is geen nep alarm, absoluut. Het alarm luidt omdat de, de clubs, uh, de ploegen op het veld komen. En uh, dat iedereen daar even duidelijk van doordrongen is. Ja, van uh, zachte muziek in Tilburg in het stadion dat hebben ze nog niet uh, gehoord. Zeker niet voorafgaand aan de wedstrijd. Beuken we al een uh, drie kwartier ongeveer. Uh, van onze stoel en uh, vandaag proberen we op het laatste moment vlak voor de wedstrijd maar even te blijven zitten. Met inderdaad Groningen dat een beetje tussen de plekken voor uh, Europees voetbal. Zes punten van NEC en na competitie vijf punten van rode JC inhangt En als je dan nog wat wil, het zij weg van de ene kant, het zij dichterbij aan de andere kant. Dan moet je dus de uitwedstrijd bij Willem II winnen. Maar ja, Groningen scoort niet zo vaak. 26 keer deze competitie en treft dan een ploeg in Tilburg, Willem II, dat het precies één keertje minder wist te scoren. 25 doelpunten, allebei nauwelijks een doelpunt per speelronde weten te maken. Nou, dan weet je ongeveer wat we hier zouden moeten kunnen gaan verwachten. Maar de afgelopen zeven keer dat deze twee ploegen elkaar uh, troffen... scoorden ze minimaal drie doelpunten in de wedstrijd. Dus daar houden we ons hopen dan maar een beetje bij levend. Wat betreft Willem II is de boodschap duidelijk. Er is maar één manier om nog één gezicht op overleven te houden. En dat is vandaag winnen van Groningen. Dat roepen we iedere week. En zolang het nog kan, zullen we dat nog even blijven roepen. Bij Willem II is alleen Jallo er niet bij. Oh, wel, er zijn er veel meer niet bij. Maar uh, daar speelt Van Buren voor. En bij Groningen is Lindgren terug van een schorsing. Speelt Texera omdat uh, Zeefuik een buikblessure heeft. En is Kwakman terug van een blessure. Centraal achterin weer van de partij en weer aanvoerder van Groningen. Beide ploegen staan bijna klaar voor de aftrap. Voor Willem II belangrijk, want tegen degradatie. En voor Groningen belangrijk, want zo ver mogelijk weg van de na-competitie. 10, 10, 10, ja dat klinkt leuk in het Nederlands, maar hoe is dat in het Duits, Richard? Ja, die gaan er zeker komen, denk ik, die tien doelpunten. Want Bayern München is echt helemaal los en speelt vol op de aanval. En gaat gewoon door met doelpunten maken. Een heerlijke stift hebben we zojuist gezien van Arjen Robben voor 7-0. Zijn acties lukken. Er is heel veel dreiging bij de Nederlander. De spelvreugde spat er ook af. En hij was ook al betrokken bij twee andere goals van Bayern München. Dus een heerlijke avond voor Robben, die nu weer in balbezit is. Korte combinatie op het middenveld. En zo wordt HSV echt helemaal zoek gespeeld in deze wedstrijd. Volgende week, dan zal Bayern München waarschijnlijk echt kampioen worden van Duitsland. En dan is het alsnog de vroegste meister ooit in Duitsland. Nu is die eer nog weggelegd voor FC Köln. Dat in 1964 op 18 april kampioen werd. Volgende week zal Bayern ook dat record gaan verbreken. 7-0 de tussenstand. En er gaan nog wel een paar goals bij komen. Vast en zeker. Utrecht VVV, Bas Tichler. Weet je het zeker? Ja, want van de afdeling... Nou ja, laat ik het verhaal zo vertellen. Want de VVV neemt een hoekschop. Die wordt Utrecht weggekopt. Van de afdeling Zinloze Feitjes en Statistieken. Ja. Heeft ons het volgende bericht bereikt. Dat uh, de supporters van Utrecht best een kwartiertje later het stadion in kunnen wandelen. Want het blijkt dat Utrecht dit hele seizoen in thuiswedstrijden nog niet één keer gescoord heeft in het eerste kwartier. Dus kan het scoren. Ja, dat is waar. Maar dat willen ze dan weer niet zien. Oh. <hijaa«> nu is Linzen weg. Nou, die gaan het doen. Ja. de bal komt voor het doel. Maar McGuire loopt er eigenlijk net een beetje langs. Die heeft denk ik de pech dat die bal onderweg nog door Kali van richting wordt veranderd. En dan kan Utrecht uh, uitverdedigen. Alle flauwekul op het welbekende stokje. 2,5 minuten speelt. 0-0 stand. Utrecht is een beetje slordig in het begin. Dat levert dus al een hoekschop op. Dat levert nu weer balverlies op. Omdat Balthuis half ingrijpt en Linzen weer weg is. Voor het doel wacht de enige op papier echte spits. Dat is Kullen, de Japaner. Want de bal wordt door een van de Utrechters, dat lijkt me Wuitens, het laatst geraakt. Die voorkomt daarmee dus wel een voorzet. Maar dat betekent dat VVV al voor de tweede keer vanavond in de eerste drie minuten een hoefslop mag gaan nemen. Maguire is degene die gaat trappen. De twee centrale verdedigers zijn mee. Dat zijn dus vandaag Reusler en Ramstein. De vervanger dus van Sijp, Tuurlijk zoals gezegd op het middenveld erbij. En die moeten dan eens kijken of ze met een hoofd in de bal kunnen komen. De keeper komt Ruiter. Oh, die laat de bal los! En dan wordt hij door Reusler bijna van dichtbij binnengewerkt. Maar die schrikt daar zo van dat hij in de draai ook niet meer kan schieten, de Duitse. En zo ontsnapt Utrecht. Hij lijkt de bal eigenlijk zonder dat er maar iets aan de hand is. Zonder dat hij ook gehinderd wordt Ruiter te kunnen plukken. Op een meter of drie, vier van zijn doel. Maar hij laat hem gewoon los. Heinstui, dat moeten we dan weer zeggen. Een kroketje. <lacht> maar, uh, ja, Ongelooflijk. Ik zit naar de herhaling te kijken. Iedereen is zo geschrokken van het feit dat dat gebeurt. Dat eigenlijk niemand echt reageert. En de bal uiteindelijk voor Utrecht nog weer de goede kant op kan worden getrapt. Foutje van de keeper blijft onbestraft. 0-0 in de gal gemaakt. Ja, en de supporters van FC Twente hadden nog veel langer dan het eerste kwartier weg kunnen blijven. Uh, maar ja, het gaat natuurlijk niet alleen om de doelpunten. Het gaat ook om de kwaliteit van het spel in die outcome. Nou, de aftrap was uh, het hoogtepunt tot nu toe in de tweede helft. De beste paas ook. Uh, dat was op een centimeter of twintig. Voor de rest staat het nog altijd 0-0 in deze bijzonder matige wedstrijd. Waarin uh, echt nog geen kans is geweest. En nu de bal weer over de zijlijn gaat voor de verandering. En Nak Breda mag gooien zomaar op de helft van... FC Twente, 0-0 de stand. We hebben 3,5 minuten alweer gespeeld in de tweede helft. Wordt er gezocht door Kenny van der Weg. Die loopt er vrij. Helemaal niemand. Hij heeft de bal nog altijd in handen. Nou, als hij dit 33 minuten nog doet, of uh, 42 minuten nog doet, dan is het uh, eindsignaal daar. Nou, hij heeft gegooid. Het levert meteen een vrije trap op voor Nak Breda. Uh, Buis staat erbij. En kijk er even naar, want uh, er komt meteen ook een andere man bij, Verbeek. Uh, die uh, zegt, ik wil hem eigenlijk nemen, maar ik denk dat, dat het uh, Buis moet worden. Of gaat Verbeek het doen? Nee, Buis die gaat uh, uittellen. En Verbeek staat er ook bij, die kijkt heel erg uh, slim. Bas, jij hebt wat te melden. Ja, want uh, Utrecht scoort nog nooit het eerste <laughs> kwartier. Nou wel, want na vijf minuten morgen, is het 1-0 voor Utrecht. Ik zeg helemaal niks meer. Het uh, gebeurt allemaal uit een hoekschop. Die komt van Toornstra, het hoofd van Wuitens. Wuitens komt op de lat. En van heel dichtbij wordt die bal dan door Duplan. Toch niet de allerbeste kopper. Maar ja, die hoeft er nu alleen nog maar tegenaan te lopen. Binnen gekopt. En Utrecht staat op 1-0 in het duel tegen VVV Duplan. Is de man die scoort. En we gaan uh, naar Andy, denk ik. Ja, en terecht. Want hier is ook gescoord door Nak Breda. Geklungeld. Nou echt niet te geloven in de defensie van, uh, uh, van FC Twente. En dan gaat de bal uh, nou helemaal net over de lijn. Het is Luiks die kopt. Dan kan Michael het de bal nog tegenhouden. Dan wordt de bal binnengewerkt. En ik heb geen idee wie het is. Het zou zomaar Buis kunnen zijn. Die scoort. En uh, Jordi Buis die lijkt inderdaad de bal over de... Nee, het is niet Buis. Het is Kenny van der Weg notabene. De bek die de bal uh, het laatst heeft geraakt. En de bal gaat net over de doellijn voor dat... Uh... Uh, Michaël op de bal weer uit het uh, doel kan werken. Het is dus 1-0 voor Nak Breda. En zo krijgt FC Twente. met dat uh, gewandel op het uh, middenveld en achterin. datgene wat ze eigenlijk wel verdienen. Want het is echt niet om aan te zien. wat de nummer 5 op de grasmat. Uh, nou ja, grasmat. Het is ook nog een heel slecht veld. Dus dat past er ook nog wel bij. Uh, wat uh, op het veld laten zien. En Alfred Schreuder is boos. Uh, was in zijn tijd een hele aardige voetballer. Ook voor Nak Breda, overigens. En uh, je ziet nu dat er een vrije trap is voor FC Twente. Maar door Kenny van der Weg is het dus bij de eerste fatsoenlijke uh, ja, mogelijkheid voor NAC Breda. Uit een vrije trap is het 1-0 geworden. En leidt NAC dus met 1-0 tegen FC Twente. Willem 2 Groningen dan. Frank Wieluit. Ja, ik zit mijn zus te zoeken naar zinloze feitjes uit het eerste kwartier. Maar ik heb ze alleen uit het laatste kwartier. Dus we moeten er even geduld hebben. Vijf minuten onderweg. Het is 0-0. Dat is in ieder geval een feit. Bij uh, Willem II tegen uh, Groningen. En Willem II in de eerste fase in ieder geval proberen om uh, aan te vallen over de linkerkant. Via Husje. probeert het eerste tegenstander maar eens kwijt te raken. Dat lukt. Hij kapt hem uh, in twee pogingen uit daar uh, aan de rechterkant. Manjasko is dat. En uiteindelijk schiet hij dan de voorzet toch nog weer tegen de Chilene aan. Dus moet Willem Twee het doen met een ingooi. Die gaat Husje dan vervolgens ook nemen in de richting van Joachim. Nu wel de achterlijn gehaald. Nu heeft hij ook de ruimte om de voorzet te geven. Dribbelt hij het stafselgebied in. En dan loopt hij de bal over de achterlijn. Ooi, oi, oi, Husje, husje. Je moet toch gewoon die bal al veel eerder voor de goal neerleggen. Maar ja, daarvan weten we, die is balverliefd. Die kan een heleboel met de bal. Maar in dit geval had hij er veel betere dingen mee kunnen doen... dan dat hij tot nu toe heeft laten zien. Zes minuten onderweg in Tilburg 0-0. Eens kijken of Bas nog meer zinloze ex-feitjes uit het eerste kwartier heeft. Heerlijk, ik zat er al te wachten. Nee, ik bewaar ze tot de tweede helft. Acht minuten onderweg in de Galgenwaard. Utrecht heeft een goal gemaakt. Dat deed het via Duplan na vijf minuten... Die... Nou ja, misschien kunnen we de rebound aan Buitens geven. Die uit een hoekschop de bal op de lat komt. En die stuiten er terug het veld in. En daar hoeft Duplan alleen nog maar tegen aan te lopen. En zo staat VVV achter. En moet het uh, op zoek naar iets. Dan wordt het een beetje doorgeholpen door Kali nu. Die de bal zomaar meegeeft aan Kullen. Die speelt de bal er naar de buitenkant uit. Wildschut, daar komt een grote kans. Daar komt een beste kans als Wildschut. De mensen zouden hebben gekeken naar waar hij de bal zou neerleggen. Maar die legt hem eigenlijk tussen Linze en Maguire in. Op de rand van het strafschopgebied. Terwijl beide aanvallers, dat is overigens ook niet heel slim. Allebei op weg waren naar het doel. En er eigenlijk dus niemand afspeelbaar was. Want er stonden nog wel twee Utrecht-verdedigers in de weg ook. Maar dat is niet goed uitgespeeld. Dat had een kans kunnen zijn. Maar werd het niet. Nu, Wildschut, aardige aanname vanaf de linkerkant. Dribbelt naar binnen. Dan verdedigt Wuitens uit. Maar die trapt de bal tegen Maguire op. Dat is er, behalve Forstmans, die noem ik al even, natuurlijk nog eentje die een Utrecht-verleden heeft. Dat mag je bij Forstmans inmiddels ook zo zeggen. Omdat Utrecht besloten heeft dat zijn aflopende contract niet zal worden verlengd. Dus een toekomst heeft ook hij niet meer bij Utrecht. Utrecht gaat gooien aan de linkerkant van het veld. Bulthuis doet dat. Meter of 15 bij de cornervlag vandaan. Bal boven zijn hoofd. Dat is wel vaker als je gooit overigens. En dat doet hij nu ook best ver in de richting van de middenlijn. Daar loopt de torenstra een beetje aan voorbij. Dan moet Van der Gun proberen bij de bal te komen. Dat lukt eigenlijk maar half. Die bal wordt dan door Kali opgepikt. En naar de rechterkant gespeeld naar Herings. De vervanger dus van Van der Hoorn. 1-0 voor Utrecht. Door de goal van Duplan na nu 9 minuten. En die was van de weg van de leg. Want hij had nog nooit gescoord en die zie ik. Ja, dat klopt. En dat is dus leuk voor die jongen dat hij... Uh... Hij speelt nog niet zo lang in het uh, team van uh, Nac Breda van Godelje En uh, deze basisplaats levert zelfs een uh, doelpunt op voor de bek van Nac Breda. 1-0 dus de voorsprong voor Nac Breda. Ik vind het opvallend hoe rustig het publiek hier in uh, Enschede blijft. Uh, ondanks het dramatische spel van uh, de thuisploeg. Het is echt uh, bij Vlaagren niet om aan te zien zulke... Onnodige fouten. Nou, nu heeft Schilder de bal eindelijk uh, goed. Maar speelt hem terug op uh, Douglas. En dan is het uitkijken geblazen. Oh, die gaat weer pingelen. Nou, hij speelt hem heel moeizaam terug op Michailov. Oh, oh, oh, oh, oh, die Douglas. Wat is er toch met die jongen aan de hand. Die uh, zit absoluut niet uh, goed in het vel. En uh, er zal heel wat moeten gebeuren bij FC Twente. Nu ook weer... Uh, en een balverlies voor FC 20 gaat de bal de diepte in richting Seuntjes. Seuntjes met bravheid, bravheid, met moeite kan hij verdedigen... maar speelt de bal over de zijlijn, mag dank Breda gaan gooien... En ja, die 1-0 overwinning uit uh, van FC Twente bij uh, NAC Breda, doelpunt van Ver, uh, dat was dan uh, blijkbaar een uitschieter, want uh, NAC doet het nu wel goed. Speelt natuurlijk heel rustig, want nu komt helemaal van achteruit, komt van de weg om een uh, inworp te gaan nemen. Nou, het staat 1-0 voor NAC Breda. Ik ben benieuwd of uh, Twente nog iets kan laten zien in deze wedstrijd. Ze hebben er nog 35 minuten voor. Laat Willem 2 een beetje zien dat ze in de Eredivisie willen blijven, Frank. Ja, ze in ieder geval hun best na negen minuten. Het levert nog niks op qua doelpunten. En dus staan ze nog op een puntje tegen Groningen. Dat is dan in ieder geval iets wat me opvalt in de punt van de aanval bij Joachim. Is dat zijn aannames wel in orde zijn. Maar daarna, dan heb je toch een probleem. Want uh, dan gaat de eerstvolgende actie. En dat is meestal dan het schot. Als uh, hij in uh, actie komt. Dat gaat dan hopeloos alle kanten op. Dat is tot nu toe twee keer het geval geweest. Nu komt hij weer in, uh, in balbezit. Opnieuw is de aanname goed. Tikt even de bal naar Guit. Die kan dan zijn aanname weer niet uh, fatsoenlijk verwerken. En overtreding maken op kieftenbelt. Zo komt Groningen in balbezit. Op de helft van Willem II al balletje breed. Kwakman die ook de middenlijn is overgestoken. Daar wordt opgezocht door Guit. Bal uh, breed naar uh, Lindgren. Lindgren door naar De Leeuw. De Leeuw raakt de bal niet lekker. Maar krijgt hem uiteindelijk wel aan de rechterkant. Maar niet bij een medespeler. Er wordt ook nog een overtreding gemaakt. Zo kan Willem II weer in balbezit komen. Groningen in aanvallend opzicht nog helemaal niet gezien. Eén keer leek het een beetje dreigend. Maar Texera holde uh, van de linkerpaal naar de rechterpaal. En beide keren kwamen te laat om in de buurt van de bal te kunnen komen. En nu Mul, die onder druk wordt gezet door de Leo En dus de bal hard naar voren moet roeien in de richting van Joachim. Weer een goede eerste aanname. Zo komt Willem 2 in ieder geval een klein beetje tot de voetballer... in de eerste 10 minuten tegen Groningen. En dan nog even Rizet van der Maden over de weg van Bayern naar 10. Ja, inmiddels ligt nummer 8 erin. En het is weer een goal van Pizarro. Zijn vierde al van de avond. Hele mooie aanval weer van Bayern München. Met Ribéry zojuist ingevallen. Bal naar Muller. Achterlijn halen. Terugleggen. En vervolgens Pizarro in de 69ste minuut. Voor de achtste treffer van Bayern München in deze thuiswedstrijd. Robben is overigens naar de kant gehaald door Joep Heinkes. Dat geldt ook voor Shakiri. Robben wordt natuurlijk gespaard voor komende dinsdag de thuiswedstrijd tegen Juventus. Die is heel erg belangrijk voor Bayern München kwartfinale Champions League. Overigens, de laatste twee keer dat Bayern tegen HSV speelde... werd het ook al een hele grote uitslag. 6-0 in 2011 en 5-0 in 2010. Nu, na 70 minuten, 8 tegen 0. En wij zijn terug naar het NOS-Genaal van 8 uur. Tot zo. De worsteling van de Nederlands-Surinaamse saudi Sandvliet. Wat zou ik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 Hollanders lijkt het precies of Suriname niet bestaat. Wij suriname wij minder zijn. Morgenavond, 9 uur, de documentaire De Zwarte in het Witte Land. Radio 1, het nieuws van alle kanten. Ik kan niet anders zeggen dan dat het ons heeft meegezeten. Hoop dat het kinderen ook gegund is. Maar neem onze Suus, eerste kindje op komst.